Je blijft vanavond uitbrengen. Je kan me niet tegenhouden. Ik huis. doe wat ik wil. Ik ben meer nee, dan gaar. Je wat jij ik hier aan je ik bek, bek verdomme. Krijgen. Kom terug. Kom maar binnen, we hebben water nodig binnen. Terug kom maar. Tony. Ja. Jezus. Ik dacht dat je nooit zou komen. We hadden het nog afgesproken? De ja, vader. Ja, ook dat nog. Maar goed dat ik de brommer vastgepakt heb. Ja, Tony, je hebt toch niet. Schiet nou maar op, uit. Zit ja. je? Bij vast. Ja. het net gevist. Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop. Bewerking Tom van Beek. Regie Hero Muller. Vandaag het vierde en laatste deel. een slootje! Oh. Oh, neem me niet kwalijk. De inspecteur is een hulpje. Mogen er natuurlijk iets. Zeg eens even. Laat mij de griep, hij zal dit keer wel een toontje lager zingen. Ik zing zoals ik gebikt ben. Goed, meneer Jozef Minderbroeder. Vertel me eerst maar eens waar onze vriend Koos Schenkel is. Hoe moet ik dat weten? Dat is toch jullie werk om dat uit te zoeken? Daar worden jullie voor betaald, doch. Die grote bek voor jou, maar me niet, jongen. Je wordt vanaf van medeplichtigheid en moord en poging tot moord. Ik? Laat dat eens goed dat je doordringen, ja. Waar was u gisteravond? In de stad, boodschappen doen. Het was koopavond, weet je? Ja, niet vanwaardes alibi, ging je niet. Dat zoeken we later wel uit. Waar is Koos Schenkel? Dat weet ik niet. Hij heeft vanmiddag vrijgevraagd en uh, hij is toch niet terug. En de andere? De andere is in eten in de stad. We zijn al gesloten, dat heb ik toch al gezegd. Zullen we straks wel terugkomen? Ja, waar was Koos gisteravond? Koos had telefoondienst. Telefoondienst? Ja! Hij heeft in het kantoortje gezeten om op de telefoon te leggen toen ik in de stad was. En hij je de hele avond gezeten? Ik bedoel, kan een van de andere jongens dat bevestigen? Hij is er een uur tussenuit geweest, de sok. Weet u daar iets meer van? Hoe laat? Heeft iemand hem gezien? Nou, ik heb het van Ari, die, die is thuisgekomen toen ik al weg was. Koos zat in het kantoortje, heel braaf. De telefoon ging en hij verlaten vroeg, uh, vroeg hij aan Ari om hem even af te lossen. Hij, hij, hij moest even weg, zei hij. Nou, uh, dat heeft Ari gedaan. Na een dik uur is Kousen teruggekomen. En hij zei niet waar hij heen ging? Nee, nee, niet dat ik weet. En je weet ook niet wat voor telefoontje dat was en van wie? Hoe zou ik dat moeten weten? Hij schijnt gezegd te hebben dat hij door een vriendje werd gebeld om de tientje... Heeft Ari dat telefoongesprek gehoord? Zal wel niet, nee. Je kan niet horen wat er in het kantoortje gezegd wordt. Zeker niet als de deur dicht is en trouwens... Meestal hebben de jongens de televisie aanstaan als ze dienst hebben. En je weet ook niet hoe laat hij precies is thuisgekomen? Het enige wat ik weet is dat hij al lang en breed is in Nist lag toen ik thuis, thuis kwam. Ja, ik was nog laat. Ik, ik, ik, ik heb nog een potje Hebt u dat gecontroleerd? Uh, nee, maar uh, Ari en Jan waren erop en, uh, en die zeiden... Uh, maar uh, wat heeft hij in Seemers dan uitgevreten? Niks gelezen over die aanslag op die buitenlandse werknemer... ...die Turk die beschoten is in het winkelcentrum in Oost. Zou wie dat? En wat zou je denken van mevrouw Blijleven... ...uit de sigarenwinkel aan de overkant? Goed, u hebt hem dus vanmorgen voor het eerst weer gezien. Ja. Iets bijzonders gemerkt, was hij anders dan anders? Nee. Hij is dus gewoon aan het werk gegaan... Ja. En toen heeft hij voor vanmiddag vrij gevraagd. Ja, nou ja, gevraagd, gevraagd. Hij kwam naar me toe en hij zei... En ook gezegd waarom hij vrij wilde hebben? Nee, nee. Dat, dat, dat, dat, dat, dat vraag ik toch niet naar. Ze doen het wel meer, de jongens. Die vrijheid moeten ze hebben, vind ik. En als het kan, waarom dan niet? Hij deed dat dus wel meer? Ja, dat zei ik toch al. Ja. En als hij smiddags wegging, hoe laat kwam hij dan meestal terug? Daar let ik eigenlijk nooit zo op. Ja, hij, hij, hij bleef wel eens de hele nacht weg. Ja, dat, dat, dat herinner ik me wel, ja. En zei hij dan niet wat hij had uitgesproken? Koos! Koos vertelde nood iets. We dachten dat hij ergens een meid zou hebben. We, we, we pesten hem er wel mee, maar daar is hij nooit op ingegaan. Heeft hij familie? Schijnt hem je overhoop te leggen. Zijn ouders en zijn zussen wonen in Amsterdam. Daar komt die nooit. En vrienden? Heeft hij vrienden? Ik weet niet met wie hij buiten zijn werk omgaat. Hij werkt hier nou een half jaar en heeft nog, nog nooit iemand meegebracht. En doen de anderen dat dan wel? Ja, maar Koos heeft... Uh, Volgens mij dan absoluut geen vriend. En toch is hij gisteravond opgebeld door een vriend. Wie? Hoe moet ik dat weten. Hoe is hij in de omgang? Ik vind het een gluiperd. Maar zijn werk doet hij goed. Zijn artistiek is handig. Ik heb eigenlijk nooit moeilijkheden met hem. Behalve dan dat hij de hele nacht er weg bleef. Dat interesseert mij toch absoluut niet. Alleen de volgende dag, hè. Dan is hij zo gammel als de pest. Heeft Koos een vervoermiddel? Een viercilinder motor. Zo, zo, zo. zo. Doet hij dat van zijn minimum jeugd, Ja, Ja, hooris. We willen graag even zijn kamer zien. En een bevel tot huiszoeking. Als u de puntjes op de i wilt zetten, meneer Minderbroeder, alstublieft. Nou, goed, goed, goed. Deze komt op. En, eh. Heb jij je nooit afgevraagd. Eh, hoe die jongen als een dure motor komt? Nee, dat zijn mijn zaken toch niet? Oh, dat zijn Is het jouw zaak niet? Moet die, die beschermeling aan de voet komen? hè? Gadverdamme zo. U komt hier zelf nooit? Nee. nee, ik heb hier niks te maken, gelukkig. Dus dit heb je ook nooit gezien? Ja? Nee? Nee. Twintig? Zo, zo, zo. Zet een losse pakje sigaretten. Paspoffen. Dozen sigaren. Hij ook niet eens sigaren in een zak. Aanstekers hier. Aan tafel Aanstekers. Kijk eens even. Kijk eens, dat plakketje zich erop. Ah, ja, Blijleven, sigaar, sigaretten, tabak. Nou, ja, hè? is Denkt u werkelijk het? Dat... dat denken we, ja. Dat hebben we net al gezegd, nietwaar? Nou, zie ik het zelf. Als jullie maar niet denken dat ik hier iets mee te maken heb... Dat zien we wel he? als we koos hem te pakken hebben. Ja, ik heb nooit gemerkt dat dat die had, hè. Mevrouw Blijleven in ieder geval wel. Ik denk dat ze hem op een gegeven moment heeft betrapt. En toen is ze zo stom geweest om die rotzak een kans te willen geven. Ze heeft hem laten beloven dat hij de gestolen spullen zaterdagavond om half elf zou terugbrengen. Of misschien heeft ze alleen maar met hem willen praten. Daarom is ze niet gaan kaarten bij de valsters. Hij heeft gewacht tot Jan en Ari weg waren en is vlak na hen de deur uitgegaan. Hij is de straat overgestoken en heeft aan de winkeldeur gebeld. Ze is hem gaan opendoen en ze heeft hem binnengelaten. En op het moment dat ze hem de rug toekeerde, heeft hij al zonder pardon neergeschoten. Kwestie van een paar seconden, of weet u misschien een beter verhaal? Verdomme de vuile zorg. Ja, toen zijn wij hier in de winkel gekomen. Zuiver routine. We hebben de foto van die Turk laten zien, die op die tijd bij de sigaar in de Koos is die man die bijna tegen, tegen het lijf was gelopen toen hij weer naar de winkel kwam. Hij kon natuurlijk niet weten dat die Turk hem totaal niet had opgemerkt. Het enige wat hij wist, was dat hij die man zochten. En toen heeft hij het zeker maar voor het onzekere genomen en geprobeerd ook hem uit de weg te ruimen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als hij had geweten dat die jongen hem had gezien. Jongen? Uh, dat genulletje de kapperswinkel, de zoon van Therese de Jacht. Heeft hij me? Ja, daar zijn we ook pas aan alles moet je gelegen achter gekomen. Al die tijd tekst die tekstijf, dit gehouden dat jongen. Goed, we zullen de boel hier aansluiten. Later komen we de hele zaak nog wel eens uit. Wilt u meekomen? Ik neem de sleutel mee. Maar waar, waar, waarom moet ik mee? In de eerste plaats willen we de personalia van coach schenken. Oh, die heb ik hier. En uh, hebt u een foto van Koos foto van koop heb ik ook hier. Ik zie absoluut iets in over mee moet gaan. Verklaring afgeven en ondertekenen. Nee, maar ik heb je toch gezegd dat ik nog keer in haar fijn En dan dan je je je de... een, een uitzoeken. Wie was die man die Koos heeft? Dit over die Turk. En wie was een handlanger, hè? Zo, hier. Dit ding dat gaat achterin. Waarom? Waarom, waarom? Jij altijd weet je waarom. Je zult hem nodig hebben, Moppie. Uh, uh, je, je moet je spullen trouwens niet in het rond laten slingen. Jij denkt ook al van alles, hè? Wat daar haar aan mij over. Zo. Hey, kan mijn tas ook achterin? Waarom heb jij in Jezus nam al die spullen meegenomen? ik dacht Je moet niet denken. Je moet je aan de planning houden. Als iedereen doet wat hem goed dunkt, dan blijven we nergens. Sorry. Ja, ja, ja. Nou, kom dan maar. We zijn al verdomde laat ook. Nou, wat sta je daar nou? Je bent er wel uitgeslapen. We hebben nog een hele nacht voor de boeg. Hoe lang duurt dat nou nog? Die gezellige situatie. Tot we geld genoeg bij elkaar hebben. Wat roep je nou om handen? Ik heb op het ogenblik heel wat ijzers in het vuur. Nou, euh, krijg ik niet eerst een zoen? Nou. Alsjeblieft. Mm -hmm. <middels> voorzichtig, voorzichtig. Oh, Tony. Ik hou van je. je ziet er zo fantastisch uit uit, dat zwarte pak. <middels> Anders jij wel. Body en Clyde. <middels> Schettig uit, meid. Dat moet jij eerst nog bewijzen. Vanavond krijg je je eerste kans. Moeten we weer een wagen uitladen? Dat zal je wel zien. In elk geval. Als we vannacht klaar zijn, dan rijd jij regelrecht naar de bungalow. En daar ga je dan een paar uurtjes slapen. In de loop van de dag kan je wel even de stad ingaan. Je zult toch ergens moeten eten. Maar als we elkaar toevallig tegenkomen, dan kennen we elkaar niet. Begrepen? Maar jij woont toch in de stad? Waar woon je? Het is beter dat je dat niet weet. Hé, wat doe je nou vervelend? Waar gaan we naartoe? Nu? Ja? Naar de E35. Waar is dat? Tussen Zwolle en Amersfoort. Daar helemaal? Verdomme, ik ben moe. Jezus, We Ga dan slapen. Kan ik tenminste in rust zorgen dat we op tijd komen? Het hele land kijkt uit naar onze vriend. Een smerige kring. Wat een emoties. Heb jij zo'n hoge pet ervan, jeugd van, van tegenwoordig? Ik heb je toch wel eens gezegd ach, dat het nee, helemaal. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk alleen maar kwaad om mezelf. We hebben die mevrouw Blijleven van van alles verdacht. Dat ze de neus een andermans zaken zou steken tot een chantage toe. En wat blijkt nou achteraf? Hè? Zo, die is geschoren. Die is niet veel uitgekomen. Nee. Wat blijkt achteraf? Nou, dat ze eigenlijk alleen maar aardig wilde zijn. Hij wilde proberen iemand weer op het rechte pad te helpen. U voor Blijleven? Ja. Tja. Er zat niemand om voor te zorgen, zei mevrouw. Is dat nou wel zo? Willen ze alleen maar aardig zijn? Dat zullen we wel horen als uh, koos hem al te pakken hebben. Als we die ooit te pakken krijgen. <laughs> ik vind het geloof ik nogal een uh, anticlimax, hè? Nou, dat is ja. het ook een beetje. Als onze theorie juist is, tenminste. Van het begin af hebben we gedacht dat er ik weet niet wat achter die moord zou zitten. En nu ziet het eruit dat het alleen maar een ordinaire diefstal van een rotjongen is geweest. Ja, zo moet die van je overheen kijken omdat het zo klungelig is. Jawel, jawel, jawel. Maar we zitten nog steeds met het verhaal van die huishouden van de familie Toren. Peter Toren is verdwenen. Nog steeds. Ja. En wie zegt dat er enig verband bestaat tussen die verdwijning en die moord? Peter Toren is verdwenen nadat hij had opgebeld. Heeft die Rotzak het misschien gedaan, of woorden van gelijke strekking? Maar wie heeft die nu opgebeld? Wie was die Rotzak? En wat had Rotzak gedaan? joh? En tenslotte, waarom is hij daarna schielijk afgeleid naar Amerika? Ja, en? En waar had hij het geld vandaan? Hij kan natuurlijk ook gewoon aan de rol zijn met een vriendin. Vandaag of morgen komt hij tot op zijn wenkbrauw versleten weer boven water. Of, uh... En wie heeft Koos getipt waar hij die turk kon vinden? Ja, Peter Toren niet in ieder geval. Die was er niet meer. En Jozef Minderbroeder ook niet. Nee. Anders had ik het er wel <lacht> uitgekregen dan het Reken, daar maar op. Ja, ja, ja. We kennen die uitknijpmethodes van jou wel. Oh, ik heb hem behoorlijk onder druk gezet. <laughs> Dat is zo. ja. Maar... Uh... Hij wist niet veel nieuws te vertellen. Mm -hmm. Nou, als die tipgever van dezelfde klei is als die Koos. dan ziet het van Koos hier best uit als dat bekend wordt dat wij achter een man zitten. Je bedoelt, dan wordt Koos op zijn beurt koud gemaakt. Ja! Dan zouden we nog achter het net vissen. En waarom denk jij dat Peter Toren hem gesmeerd is? Een bewijs uit het ongerijmde, de griep. We zullen eerst moeten uitzoeken of die twee ook maar iets met elkaar te maken hebben. In ieder geval, we moeten die bungalow maar eens een beetje in de gaten houden. Al bericht uit de boutique? Ze zullen de boel daar wel grondig over ophalen. Bel Mulder dat hij vingerafdrukken neemt. Ja. Kunnen we meteen kijken of Koos ooit in die bungalow geweest is? Verkeerspolitie op de oog van die motor. De nummer is VBX. Ik heb geslapen. Ja, goed zo. Waar zijn we zijn er. We zijn er bijna. In dat zwarte leren pak. Hou je echt van me? Moet er moeten toch heel wat vrouwen zijn? Als je nou even wil ophouden met zeiken, zal ik je zeggen wat we straks gaan doen. En luister verdomd goed. Goed, zeg maar. Ik heb jou gezegd, dit wordt je vuurdoop. We rijden naar een plaats even voorbij Amersfoort. Daar passeert om een uur of half drie een vrachtwagen met elektronica en andere dure spullen. 40 ton met aanhanger. Houd op en luister. Een van ons heeft kans gezien om mee te rijden. Hij heeft meegezijmd. Zo'n buitenkansje kunnen we niet laten lopen. Wie? Guus. Waarom mag ik zijn achternaam niet weten? Dat is voor de veiligheid. De anderen weten ook niks van jou. Vertrouw je me soms niet. Daar gaat het niet om. We kunnen er helemaal niet voorzichtig genoeg zijn. Niemand kent de achternaam van iemand anders. Kennen we elkaar ook niet verraaien als er iets misgaat. Oh. Organiseer jij dit allemaal? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ik ben de coördinator van dit deel van het project... De enige die iedereen weet te vinden. Voor de afzet zijn we weer anderen. Daar weet ik weer niks van. En wie ben jij eigenlijk? Mag dat misschien ook niet weten. U kunt me wel van alles wijsmaken. Als je me niet vertrouwt, dan ken je nu op. Zo, we hebben vanavond wel wat nou, anders nou, te doen nou, dan... Nou, eh... nou, nou, wind je niet zo op. Ik bedoel er niks mee. Wat moet ik dan doen? Nou, Koos staat met zijn motor een paar honderd meter verderop. Als de vrachtwagen hem passeert, geeft hij ons een teken met zijn grote licht. En nu komt het. Op dat signaal leg jij als de bliksem jouw bromfiets aan de kant van de weg in de berm... en je gaat als een idioot staan zwaaien of je pech hebt, snap je? Ja. De truc die stopt en voor de resten zorgen wij. Jij bemoeit je verder nergens mee. Zodra wij tevoorschijn komen, spring jij op je brommer en je maakt dat je wegkomt, begrepen? Ja, maar waar moet ik in gossen met de hols van de nacht naartoe? Dat heb ik je toch al gezegd, naar de bungalow, dat huisje aan het water. Oh, ja. Heb je volle tank? Uh, niet helemaal. Ik heb gisteren de kans niet gekregen om te tanken. Nou, denk tank dan niet te vroeg in de morgen bij. Ze moeten je niet kunnen herkennen bij het pompstation. En als ik de verkeerde wagen aanhoud, eh, Daar is weinig kans op. Als je reageert op het signaal van Koos, dan kan het praktisch niet missen. En als de chauffeur dan niet stopt, wat dan? Ja, als, als, als. En Guus is er toch zeker ook nog? Die lult die vent wel omver. En als het niet lukt om hem te laten stoppen, nou, dan hebben we pech gehad. Geef eens een sigaret. Eh, wat doen jullie met de chauffeur? Die, die krijgt een doek met chloroform onder zijn neus, zodra die uit zijn cabine komt om jou te helpen. En als hij Guus laat uitstappen en zelf rustig blijft zitten? Dan doen we net over Guus overvallen. Dan komt die vent heus wel tevoorschijn om hem te helpen. Maar wat doen jullie dan met Guus? Die binden we ook vast. Het moet lijken of hij niets met de overval te maken heeft. Ik, no. nou, ik vind het maar riskant. Riskant? Riskant wat? Nou, als we hem gaan verdenken en verhoren. Pff, risico loop je natuurlijk altijd. Ik zeker. Nou, wat is er? Ben je bang? Die chauffeur ziet me toch? Als ik daar in het licht van zijn koplampen sta te zwaaien. Nou, en... Als je je helm ophoudt en je slaat je sjaal voor je mond, dan moet die van goede huizen komen, wil je later nog herkennen. Achter in de wagen ligt een gele regenjas, die trek je aan. En voordat je hem smeert, leg je hem weer terug. Nou, nog iets? Nee. Zeg, uh, je durft toch wel? Met jou wel. Doet Peter ook mee? Nee. Waarom niet? Hij heeft ermee gekapt. Waarom? Interesse in hem. Je weet toch wel dat ik me alleen voor jou interesseer. Huh? Ik weet niet. Hij was zo anders dan de anderen. Dan Koos of Ruus. Ik, ja, ik voel me altijd een beetje op mijn gemak als hij erbij was. Maar met jou. Ja, ja Pas dan maar op, zo kan ik toch niet sturen. We zijn er nu zo. We zijn er nou zo. Uh, wat zeg je? Het kan nou niet lang meer duren voor ze hem hebben. Oh ja. Moeten we daarop wachten? Als je liever naar huis gaat? Ja, jij bent onvermoeibaar, hè? Ach, ik weet het niet. Ik ben alleen nieuwsgierig, denk ik. Uh. Jager hier. Ja, met de griep. Nou, ze hebben hier de poladen aan elkaar geplukt. Hoe is rijden wat ze gevonden hebben? maar even op, Herstal. Uh. Wat, zeg, wat zeg je nou? Nee, nee, ik hou het tegen Herstal. Oh. Nou? Nou, een paar dozen munitie voor een 7,65. Een paar dozen nog wat. Ja. Wat? Wacht nog even. Waar? Ja, waar dacht je? In de matras. Geheim bergplaatje gemaakt. Heel handig en artistiek. Mooi zo. Dat maakt de zaak wel zo wat rond. Ik verwacht morgen jullie rapport. Wat, wat hè? En uh, oh ja, je zorgt wel dat het buiten de winkel rustig blijft, hè, voor als die jongen nog mocht terugkomen. Nou, luister eens even. Als die echt handig is, is hij al lang verdwenen. Nou, dat weet ik nog zo net niet. In de dokter dat stond al dat hij terug niet dood is. Nou, tel uit je wens dan. Voor zover we weten, heeft hij geen middelen van bestaan. Dat soort tuig heeft altijd middelen van bestaan. Als je dat middelen noemt, tenminste. In ieder geval, kijk uit, hè. Hij kan gewapend zijn. Hij is gewapend, wat ik je brom. Als hij dat stuk geschud, de mensen nog niet gedumpt heeft. Hier is het niet in elk geval. Hm. Nou, bedankt voor de bel, hè. Ik uh, zie je morgen. Ja. Ze hebben munitie gevonden. Ja, en de hoor. Nope. Kom, we moesten er maar eens een eind aan maken. Ja, zeg dat wel. Dan zien we morgen wel weer verder. Hoe laat is het nou? Bij half drie? Nou ja. We hebben ons best gedaan vandaag, zou ik zeggen. Hoe laat is het nou? Bij half drie. Hij moet nou zo komen. Niet roken, verdomme. Sorry. Ik hoop dat het gaat stortregenen zodra we hier weg zijn. Je bedoelt voor de sporen van de wagen? Jongen, zo. Jongen, jongen, jongen, wat snugger. Daar, daar, daar, het licht. Hij komt eraan. Vraat, rommel in de berm en zwaaien. de ja, stoppen. Stop. Niet lullen, zwaaien. Hé, me niet. Zwaaien, verdomme. wel laat maar gezien. Je hebt hem vermoord. Hier. Je hebt Ga nou, En wegwezen. Stop. Ik denk wat we hebben afgesproken. Nieuws. Ah, goedemorgen. Nieuws nou, gewone gedonder hè? Overvalletje, verkrachtingtje. Bij de grens iemand aangehouden met 15 kilo hasje in zijn wagen. Vertipt? Ja, natuurlijk. Goed, dacht je alles dat ze zitten pakken krijgen? Slimmer, hè? Hé, <laughs> hé. Hey, hey. Hey, kijk eens even hier. Hier. Overvallen vrachtwagen. E35. 10 kilometer voor Amersfoort. Chauffeur heeft schot in de buik. ...is buiten het leven gevaar. kijken. Hier, dat kijk maar. meer. wel mee. Sporen gevonden van personenwagen en motorfiets. Ongeïdentificeerd. Doek met gloel vorm. Niet gelukt kennelijk, hè? Hetzelfde tactiek als in die andere gevallen, weet je nog. Het is toch te mooie waar te zijn. Koos dan een nachtje weg en hup, er is weer een vrachtwagen verdwenen. Sigaretten, peuk, merk... Hé, hey. merk Bristol Players. Waar heb ik dat meer gehoord? Kogel geïdentificeerd. Beretta. Dat is niet dat kanon van Koos in elk geval. Nou, die chauffeur mag wel van geluk spreken. Chauffeur nog niet ondervraagd. Nou, misschien zaten we nog niet eens zo slecht met die eerste theorie van ons. Mm -hmm. Al hebben we geen enkel aanknopingspunt. Verder niets waar we iets aan hebben? Pas er wat is, kom ik het melden. Hoe staat het met de bungalow? Ja, wordt nog steeds gepatrouilleerd. tot nu toe niks. Maar, maar wat verwacht je nou eigenlijk, daarvan? Is, is Ben er al? Ben zal nog op zijn nest liggen, dat was woordelijk later is avond. Nou, avond. Amersfoort eens dus even. Ja. Moet eens dus even met die inspecteur daar babbelen. Misschien mm -hmm. hebben we iets voor hem. Ja hoor, of uh, misschien heeft hij wat voor ons. Nieuw, hè? Oh. oh. Ben jij het? Sorry. Wat dus jij het doen, hè? Opdracht. Nou, Tony wil dan ook wel eens mogen zeggen dat jij hier ook zou zitten. Waar is het? Bij Elven. Kom je hier zo laat, hè? He? Waar heb je gezeten? Waar kom je vandaan? Ik heb een lekker band gehad. Ik kom niet hier een later maken, he? En jij? Ja, ik was hier al om vijf uur. We hebben de wagen weggebracht en daarna ben ik meteen hier naartoe gekomen. We gaan liggen pitten. Ja, nou heb ik me verslapen. Ik had om half neer op mijn werk moeten zijn. Zal wel vervelende vragen geven straks? Ja, nou, ik loop er wel uit. Het is helemaal niks, dame. Waar heb jij die band laten plakken? Mijn fietsen maken, hier in de stad. Ja, net of dat geen vervelende vragen zal geven straks. Oh, Tony heeft gezegd... Ja, Tony, zijn... Tony. Ja, die Tony van jou, kan reet kussen. Ik heb honger en ik uh, ben niet tevreden. Ja, ik heb wat gekocht. Hier. Melk? Jezus, zeg, liever een flesje visje meegenomen, op nog wat toe. Ja, dat soort worst is helemaal niet te vreten. Laat je nog een stukje van mij, hè? Ja, hé, hey, uh, wil jij je smoel even houden? Hè? Ik heb helemaal niks gehad sinds vannacht. Ja, vraag je vriendje Tony maar. Hé, hey, waar is Tony? Ja, wat ik veel. Zullen je komen opdragen, die Tony. Hij heeft mijn motor achter zijn stationcar. Van mij mag hij me houden. Poet is verdeeld. Tony heb jouw portie. Wat, wat hebben jullie met de chauffeur gedaan? Ja, laten liggen natuurlijk. Wat dacht je? Dat we naar het ziekenhuis gebracht zouden hebben. Alsjeblieft, meneer. We komen even iemand brengen die we net hebben neergeknald. Zak. Wat dacht jij er soms anders over? Tony heeft gelijk. Je bent net een rat, Koos. Oh, ja? ja? Zo, zei Tony dat? Het is dat je vrachtwagen kan rijden, anders was je er al lang uitgelaten. Tony, jee. Hey. En uh, jij bent zeker zijn vriendinnetje, hè? Nee, hey. hey. scharreltje van Tony, hè? Eén. Ik heb er zin in jou. Hé. Hey. Weet je dat? We ja, hebben best wel lekker mokkel, ja. Als je maar niet denkt dat. <laughs> dat ik hij... ben niet alleen, hè? He. Oh. Hé, hey, wat zal Tony straks nou opkijken? Tony, jouw grote leider. Hé, hey, kom eens hier. Nou even een buurt, smeerlap. Nou oh god, mevrouw is eenkennig, hè? Nou, denk je soms dat Tony het beter kan dan ik, hè? <laughs> dat zal ik je wel eens even laten voelen. Ik zal jou laten voelen! Oh, mijn vuile slet. Wat zeg je nou? Hé, kan je uit, vuile oer? En één beweging die me niet zit, dan knal je neer. Begrepen? Waar gaan we heen? Weet niet, ik heb zo'n onbevredigd gevoel. Dat zou je nou wel houden, zolang we die koos niet hebben. Ik had nog even gehoopt dat hij vanmorgen gewoon zou komen opdagen. dagen. Nou, dan kunnen we dat mooi berekenen. B voor de 436, HB voor de 436. De 436, luistert. Uh, herstal hier, bericht voor het nieuwe meer. Hallo, herstal, ga maar door. Er is een lange man in een zwart leren pak die bungalow bij het Wilgebos binnengegaan. Hij is met een kano het meer overgestoken. Uh, ze hadden hem al een tijd in de gaten, maar ze wisten niet waar hij heen peddelde. Hij is achterom gelopen en toen naar binnen gegaan. Heeft hij ons gezien? Lijkt van niet. Wat doen we? Laten ze de boel in de gaten houden en nog niets doen. Ik ga er onmiddellijk heen met de griep. Kom jij ook? Ik ben onderweg. Goed zo. Ik zie je zo. Sluiten. En nou rij je, vonds. Ja. Nou, komt er nog wat voor? Kom, nee. Koos ja, niet ik ga gaatje in niet een te pakken Nee, nee. Koos niet doen. Blijf maar Koos, nee. Koos, nee, Koos. Tony. Ik heb Hij hebt niet beter verdiend. Koos, zak. Ze zit achter je aan. Jij moest zo nodig dat oude wijf afmaken. Kijk maar, aan de andere kant van het water. Daar kan je ze zien aankomen. Nou, je bent je net zo hard als ik, man. Jij hebt verdacht dat waar die verdomde Turken glazen kon heen. En jij hebt dat die vet niet geschoten. Ja, we vluchten tot de achterdeur. Nee, wij vluchten, nee. juff nee. hey. De Hij, is Hij is zo. Help je. Hij is die brommer van je. Haal die brommer. Daar grijpen we naast. Ja, koos Schenkel. Gaat toch van de hanselgader aan zijn hand. Allemachtig Anton Pietersen. Je had dus toch gelijk, Erik. Het was niet meer dan een vermoeden. Ik had geen enkel bewijs. Die smeerl hebben elkaar zonder pardon afgeslacht. Tje. Nou, laat het hele circus maar hierheen komen. Maar dan kunnen we de zaak afronden. Ja, Herta. Het wordt tijd dat je afscheid gaat nemen van je kroost, hè? Arme Anton, ja, ja, ja. Je hebt zo weinig aandacht gehad de laatste tijd, hè? Ja, de afwikkeling heeft meer tijd gekost dan we dachten. Nog een geluk dat die vrachtwagenchauffeur weer is opgeknapt. Herkende Anton meteen van de foto. Toch zit het geheel maar nog steeds niet helemaal lekker. Wat geval met die schotenbroeier? Ja. ja. Theoretisch is het natuurlijk niet uitgesloten dat ze elkaar gedood hebben. Nee. De schoten moeten praktisch tegelijk gevallen zijn. Pietersen moet Schenkel een fractie van een seconde voor zijn geweest. En vlak na elkaar twee schoten gelost hebben. Eén trof Schenkel aan de hand en de tweede kogel raakte de halsslagader op het moment dat Pieter zichzelf zelf zo. in het hoofd werd ja. getroffen. Ja, zo moet het ongeveer gegaan zijn, ja. Maar toch zouden de wonden een stuk makkelijker te verklaren zijn als er nog een derde persoon in de bungalow was. Koos en Anton schoten vrijwel gelijktijdig. Schenkel werd in de hand getroffen en Pieters in het hoofd, die was op slag dood. Toen heeft de derde persoon zijn pistool opgepakt en Schenkel neergeschoten. Hij is er vandoor gegaan vlak voordat wij bij het huis En Wat zegt eh, vingerafdoeken ervan? Dat kan, ja. als die derde persoon tenminste ook handschoenen heeft gedragen, net als de twee anderen. Ach ja, waarom zou het moeilijker maken dan het al is, hè? Uh, welke wil je? Uh, welke? Ja, nou, ik zou deze nemen als ik jou was. <lacht> Ach, kijk dat ook. Dit was het vierde en laatste deel van Achter het net gevist. Een hoorspel in vier delen geschreven door Jackie Lawrence Koop. De bewerking is van de hand van Tom van Beek. En de rolverdeling? Erik Jager, Paul van der Lek. de Griep, Jan Borkus. Ben Herstal, Hans Vierman. Karin, Jennifer Willems. Tony, Michiel Kerbos. Jozef Minderbroeder, Paul Deen. En Koos Schenkel, Olaf Wijnands. Technische realisatie, Léon Dubois en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller.